10 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Op het Meer in Noord-Holland is een explosie geweest op een plezierjacht. Volgens de politie zijn er mensen in het water terechtgekomen. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Andere plezierjachten schoten te hulp om mensen uit het water te halen. Er zaten waarschijnlijk 10 tot 15 mensen op het plezierjacht. Meer bijzonderheden zijn er nog niet. De VN-veiligheidsraad in New York vergadert vandaag nog over de bloedige onlusten in Syrië... Een aantal westerse landen had aangedrongen op een spoedzitting. Op tafel ligt een voorstel voor een resolutie... waarin het geweld tegen burgers wordt veroordeeld. Hoewel er met geen enkele sanctie wordt gedreigd... stuit het voorstel al op verzet van Rusland en China, die vetorecht hebben. Het Syrische regime zette gisteren en vandaag tanks in tegen demonstranten. Onder meer in de stad Hama. Daarbij zijn volgens ooggetuigen zo'n 100 doden gevallen. Bij de Olympische Spelen volgend jaar in Londen worden zo'n 27.000 agenten en beveiligers ingezet. De Britse regering houdt rekening met een ernstige terreurdreiging. De politie in Londen verwacht dat er elke dag zo'n 12.000 agenten nodig zijn om de Spelen veilig te laten verlopen. Daarnaast worden zo'n 15.000 particuliere beveiligers ingehuurd. Rond alle Olympische locaties komen in totaal meer dan 300 detectiepoortjes. Op vliegvelden wordt strenger gecontroleerd en er komen in Londen duizenden extra beveiligingscamera's. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse gaat een afkikkliniek oprichten, de Amy Winehouse Foundation. Hij zoekt daarvoor steun van de overheid en werkt samen met bestaande afkikklinieken om dubbel werk te voorkomen. Afkikklinieken in Groot-Brittannië zijn bijna altijd van de gemeente met lange wachtlijsten... of het zijn privéklinieken die voor de meeste Britten niet te betalen zijn. Volgens Mitch Winehouse zijn er honderdduizenden jonge verslaafden in zijn land... die met goede hulp een normaal leven zouden kunnen leiden... Het weer, het blijft vanavond nog lang aangenaam buiten... en ook de nacht wordt niet koud. Morgen veel zon en temperaturen lokaal tot 28 graden. Woensdag meer bewolking en buien. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Gio Lippens. Goedenavond, we hebben weer een klein uur sport voor u op de maandagavond. Het was de dag waarop het publiek in Heerde kon juichen... voor een Europees kampioen, eh, kampioenen inline skaten uit eigen land. Manon Kamminga was er de snelste op de duizend meter. Kamminga houdt de leiding, houdt dat gaatje dicht. En dan komt daar kijk naar de Duitsers of is het Kamminga. Het is Kamminga die goud pakt op de duizend meter. Zometeen horen we de kerstverse kampioenen. Vanavond ook veel voetbal, want het eredivisie seizoen... staat op het punt van beginnen. Verslaggever Jeroen El. Vertelt vertelde ons straks hoe de kampioenskandidaten ervoor staan en scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is de gast. Hij wil dat de arbiters dit jaar extra gaan letten op spelers die op de tenen van een tegenstander trappen. Wij wijzen onze scheidsrechters op, want het is heel lastig om te zien tijdens die wedstrijden. Maar nu ze weten dat het gebeurt, zien ze het misschien eerder. Ja, en uh, dan volgt er. Uh... Eén straf en dat is een rode kaart. Straks ook een gesprek met Piet Veldhuizen die terugkeert in de eredivisie. Zijn Spaanse avontuur bij Hercules Alicante liep op een mislukking uit. De kleurrijke doelman staat alsof er niets is gebeurd... gewoon weer onder de lat bij Vitesse. En de supporters die zijn er blij mee. Ja, die mensen die ontvangen me weer met open armen... Dat, uh... Ja, dat zeggen wel heel veel en uh, ja, dat doet mij wel heel goed. Verder aandacht voor de zeilers die strijden voor een Olympisch ticket... en een vooruitblik op het EK voor dressuurruiters in eigen land. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen met dat EK inline-skaten in eigen land. Daar was het goud voor Manon Kamminga. Toch was het ook een teamprestatie in Heerde. Kamminga kreeg in de finale vele hulp van Bianca Rosenboom. Herbert Dijkstra sprak erover met de kerstverse Europese kampioenen. Manon, wat een geweldig tactisch steekspel was dit. Ja, we hadden van tevoren met Des en Bianca goed overlegd. En Des stelde ons een vraag. Die zegt, wat willen jullie dames? Willen jullie een podiumplek of willen jullie winnen? Want... Des Hill is de coach, hè? Ja, yeah, Des is de coach. En, uh, kijk, Bianca en ik konden allebei voor een podiumplek gaan. Maar we konden ook uh, nou ja, de krachten bundelen en voor goud gaan. En, uh, nou ja, we hebben goed overlegd en uh, daarna goed uitgevoerd ook. Dat betekent wel dat één persoon zich moet opofferen. In dit geval Bianca Rozenboom. Ja, klopt. Bianca had gisteren uh, een zilveren gewonnen. En, uh, we zaten met, uh, nou, samen nog met twee Duitsers en twee Italiaansen in de serie. En, uh, nou ja, Bianca, die, die geweldig week, die trok hem aan voor me. En, uh, ik ging eromheen en uh, de rest knalde allemaal bovenop Bianca. En, uh, nou ja, Bianca heeft ze gestopt. Daarom, toen kon ik er door. Je bent nog maar 19. We kennen jou ook van het schaatsen. In Nederland blijft dan altijd de vraag, wat is nou leuker? Op ijs, bijvoorbeeld natuurijs of toch op asfalt? Nou, zeker het natuurrijf niet voor mij, maar uh, ik vind het als wel leuker. Ja, veel spectaculairder en uh, ja. Het is een grotere sport dan schaatsen. Dat vinden wij Nederlanders misschien wel gek. Het is een grotere sport dan schaatsen. Nou, is... 55 landen? Ja, ja, ja, met landen zeker. Ja, het is groter. En uh, Nederland is er misschien nog iets kleiner in, maar uh, het gaat echt met een uh, hele, hele stijgende lijn omhoog. En, ja. ja, want ik bedoel dat in andere landen is het skieleren groter dan dat wij denken. Ja, zeker. in Colombia is het groter dan voetbal, geloof ik. En uh, zoals in Italië is het ook hartstikke groot. En uh, nou, Duitsland gaat altijd goed. En, uh, maar wij komen steeds dichterbij. Manon Kamminga, Europees kampioene, inline skaten dus op de 1000 meter. Er werden meer medailles verdiend door de Nederlandse inline skaters en heerden. De aflossingsploegen pakten twee zilveren plakken... en Crispijn Ariens reed naar het brons op de 1000 meter. Twee weken nog en dan gaat in Rotterdam het EK Dressuur van start. In een gloednieuw stadion aan de rand van het Kralingse Bos. En daar werd vandaag de oranje selectie gepresenteerd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Er wordt nog druk gebouwd aan een nieuwe paardensporttempel in Rotterdam. De tribunes die krijgen al een beetje vorm. Dit is het decor waar over twee weken het EK-dressuur wordt gehouden. En vandaag werd de selectie bekendgemaakt. Eén opvallende naam daarin. Sander Marijnissen. En dat zegt Tineke Bartels, die de honneurs op deze persconferentie waarneemt voor Chef Jansen. Wegens privéredenen uh, niet van de partij. Ja, Waar misschien de buitenstaander zou denken, hé, hey, waar zijn Ankie van Gunst en Imke Bartels? Uh, maar Ankie uh, heeft aan de selectieprocedure niet uh, deelgenomen. En uh, Imke ook niet, uh, omdat uh, Hunter Douglas Sunrise uh, geblesseerd is en niet op tijd uh, herstelt. Allemaal paardenproblemen dus? Ja, nou ja, Salinero loopt wel, maar uh, Anki uh, is nog niet in die topvorm geraakt en heeft ook die ambitie niet gehad. Geen Ankie dus, geen Imke. Wel Sander Marijnissen als debutant in de EK-ploeg. Hij kreeg gisteren het verlossende telefoontje van de bondscoach. Nou, het heel was uh, heel moeilijk, want de verbinding was heel slecht. Maar uh, hij zegt: Chef belde en zegt, nou, Je bent de vierde man geworden. Gefeliciteerd. Ik zeg: nou, Chef, je geeft me vleugels. <laughs> ik zeg: Dit vind ik uh, een bekroning van mijn uh, ja, ruitencarrière tot nu toe. Ja, dat is echt een hoogtepunt. Ja, absoluut. Kijk, ik ben meerdere keren Nederlands kampioen geweest. Ik heb echt uh, best heel veel internationale wedstrijden kunnen winnen al. Maar een EK of een WK, daar doe je het natuurlijk voor, hè? Ja, dat is iets bijzonders. Dat is het mooiste wat je kan meemaken, denk ik. En dan heb je nog de bekende namen. Um, Adelinde Cornelissen met Jerich Parzival. En uh, Hans-Peter Minderhout met uh, Excuse Nadine. En Edward Gal met Sister de Jeugd. Dat zijn ruiters die hun sporen wel hebben verdiend in de loop der jaren. Maar ja, dit jaar is het toch wel wat anders worden in het al van de bondscoach Chef Janssen. Tijdens een interview op Paardensport TV. De laatste jaren was Nederland stevast kanshebber voor goud tijdens de internationale landenwedstrijden. Maar met het verlies van Totilas is volgens Janssen goud op de EK bijna een utopie. Persoonlijk hoop ik dat we uh, nog een medaille halen. Daar moet er eigenlijk nog wel in zitten, maar de, uh, Goud, goud zal zeer moeilijk worden. Precies, en je merkte tijdens de persconferentie dat zijn naam angstvallig werd vermeden. Je zou hem hij die niet genoemd mag worden kunnen noemen. Hij die niet genoemd mag worden. Ja, Totilas natuurlijk. Het succespaard van Edward Gal werd vorig jaar verkocht aan de Duitsers nota bene. Moet toch een rare gewaarwording voor Gal zijn om nu ineens tegen je paard te rijden. Tuurlijk, maar ik heb dat in Aken natuurlijk ook al meegemaakt. En dat, is natuurlijk, dat blijft raar. En dat zal het ook wel nog heel lang blijven, denk ik. Ja. Dat was eigenlijk de eerste wedstrijd, hè? dat jullie allebei in actie kwamen. Ja. Maar het is nou, op een gegeven moment moet je ook zeggen, nou is het klaar en we gaan verder. En dan kun je wel door blijven gaan over hem te praten. Maar dat heeft toch geen zin, dus uh, dat doen we dan ook niet meer. En ook Adelinde Cornelis heeft mee te doen. Het lijkt toch een beetje de strijd te worden tussen Adelinde en haar paard Parsifal. En Matthias Raad, de Duitser, met Totilas. Ja, maar er zijn nog zoveel anderen. En inderdaad, ik heb afgelopen weekend een Hicksted gereden. En daar waren er ook een paar hele goede Engelsen waar we toch zeker ook rekening mee moeten houden. En... Ah, dus het is geen uitgemaakte zaak? Het is zeker geen uitgemaakte zaak. Twee weken zijn er nog, waarin er gebouwd kan worden aan het stadion. Dan gaat het EK van start. Twee weken zijn er dus nog, dat de oranje equipe kan bouwen aan nieuwe successen, in alle bescheidenheid. Nou, goud is wel heel hoog gegrepen, maar ik hoop dat er een spannende strijd wordt. De eerste muziek van deze Avond, van deze Langs de Lijn, Michelle Brunch, was dat samen met Santana. Die hoorde u op gitaar, the game of love. Het is een goed gebruik aan de vooravond van de Eredivisie-aftrap. De scheidsrechters krijgen weer nieuwe instructies van hun baas, van Dick van Egmond. Het afgelopen seizoen was er nogal wat te doen rond de arbitrage. Nog geen half jaar geleden, toen waren de Eredivisie-trainers het zat... en een zijst moest er met spoed worden overlegd om het brandje te blussen... en daarbij werden de grootste criticasters uitgenodigd. Onder hen AZ-trainer van, ...van Beek die eindelijk zijn hart kon luchten. Alle dingen die, die bij mij leefden en die ik geroepen heb... ...die heb ik kunnen verwoorden en die heb ik kunnen uitleggen... ...en waarom ik ze heb geroepen en waarom ik ze heb gezegd... Uh, welke boodschap erachter zat. He, dus in die zin was er veel openheid uh, zonder uh, aanzien des persoons... ...want uh, er waren toch een aantal schijnzetters. En Ik heb ook man een paard genoemd en uh, daar, daar konden ze goed tegen, dus dat was, uh, dat was uitstekend. Nou, sinds die tijd is de relatie tussen de scheidsrechters en de trainers behoorlijk verbeterd. De kritiek verstomde en nu staat het nieuwe seizoen op het punt van beginnen. Bij ons te gast is de scheidsrechtersbaas zelf, Dick van Egmond. Goedenavond, Dick. Goedenavond. Uh, heb je er veel vertrouwen in dat het niet weer uit de hand gaat lopen? Met name tussen de scheidsrechters en de trainers? Nou, wat mij betreft is het niet zo uit de hand gelopen. Kijk, je hebt een aantal heel kritische volgers en uh, een aantal daarvan uh, is trainer. En dat is een goede zaak, want uh, juist die kritiek houdt ons ook scherp. En daar hebben we het afgelopen seizoen ook gebruik van gemaakt. Er kwamen een aantal heel goede tips uit naar voren. Al is het maar om meer met elkaar in gesprek te zijn. En dat organiseren we op dit moment. En dat geeft nu al resultaat. Ja, want er wordt nu ook nog steeds gepraat tussen de trainers en de arbiters? Ja, klopt. We hebben een aantal mensen gevraagd om met ons regelmatig te overleggen over de actuele zaken. En er komen heel aardige dingen uit naar voren. Dus ik, heb, ik ben eigenlijk vol goede verwachting dat dat dit seizoen ook resultaat gaat opleveren. Want laten we Eerlijk zijn, vorig jaar stonden die koppen toch even tegenover elkaar. Uh, met name ja. de trainers. Ja, ze waren heel erg ontevreden over van alles en nog wat. En uiteindelijk komt er dan zo'n gesprek. Als je dan uh, Gert-Jan van Beek hoort, ja, dan, dan hoor je eigenlijk een gematigd man. Ja, klopt. En in zo'n gesprek blijkt dan ook dat het misschien handig was geweest... om eens wat eerder om de tafel te gaan zitten. Dat het handig is om uh, met enige regelmaat uit te leggen waarmee wij bezig zijn. Wat het allemaal inhoudt om uh, er wekelijks voor te zorgen... dat die scheidsrechters en die assistenten worden aangesteld. Ja, uh, we tellen bijvoorbeeld dat we een compleet team van, van tien medewerkers hebben... om uh, dat hele circus draaiende te houden. Waarmee we 230 mensen aansturen. Dus het is echt een, uh, een, een vak... En, en, uh, ja, goed, een, een professie, een professie zeg maar, binnen de KNVB om dit allemaal goed voor elkaar te krijgen. Hoe gaat het op zo'n moment in het werk? Hè? Op het moment dat die trainers met die kritiek komen, hoe beleef je dat zelf? Heb je dan zoiets van: ja, maar ze komen nu aan onze, onze eer, ze komen aan ons vak. Nou, als je kritiek, kritiek krijgt moet je eerst goed luisteren van wat wordt er gezegd. Uh, naar aanleiding waarvan wordt het gezegd. Dan moet je de dingen eruit halen waar je wat mee kan. En uh, ook zo snel mogelijk zorgen dat je in overleg gaat. En uh, dat je uh, de dingen die veranderd of verbeterd moeten worden ook daadwerkelijk aanpakt. Uh, en, uh, maar goed, het dat heeft het... heel vaak te maken met incidenten. Ja, dingen dus die gebeuren op het veld. Ja, goed, aan ons natuurlijk ook de taak om het uh, direct in het juiste perspectief te plaatsen. En ook dat gewoon direct met die trainers of andere critica's te bespreken. Uh, die openheid die moet er gewoon in zitten. Want als je niet bereid bent om naar anderen te luisteren, dan wordt verbetering natuurlijk lastig. Want heeft zoiets, hè? Het feit dat er op zo'n moment zo'n storm van kritiek loskomt en dat er gewoon gesproken moet worden, heeft dat ook invloed op scheidsrechters? Nou, kijk, het is natuurlijk aan ons om de, de lijn als het gaat om de wijze van arbitrage vast te houden. Dan moet je niet naar aanleiding van uh, kritiek direct allerlei koerswijzigingen doorvoeren. Ja, en uh, dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Maar nogmaals, uh, daar waar de kritiek hout snijdt en uh, waar je door een simpele aanpassing uh, voor kan zorgen dat de kritiek verstomt... dan moet je dat ook niet nalaten, moet je dat doen. Ja, en uh, simpelweg overleggen over sommige zaken uh, haalt al heel veel uh, kritiek weg... Maar dat er wel veranderd sinds die tijd. Nu in de aanloop bijvoorbeeld naar het nieuwe seizoen, de nieuwe eredivisie. Nou, wat meer begrip voor elkaar situatie. Ja, want dat is uh, gewoon van belang. En. Uh de, de, het goede voornemen om elkaar eerder aan te spreken op het moment dat er onduidelijkheid is over, uh, over zaken. Uh, uh, Schijfzichters dus erop wijzen dat ze uh, rekening houden met de, met de belangen van trainers uh, rond de wedstrijden, tijdens de wedstrijden. Uh, en van trainers natuurlijk ook verlangen dat ze ook rekening houden met het feit dat wij ons werk moeten doen en dat dat wel eens uh, staat op datgene wat ze graag willen. Uh, want uh, dat moet natuurlijk van twee kanten komen. Ja. Uh, en dat besef is er ook. Ja. Dan nou komt er ook ieder jaar zo'n nieuw boekwerkje uit. Of eigenlijk zijn het gewoon een paar pagina's, natuurlijk. Daar staan de richtlijnen in voor de scheidsrechters. Uh, die zullen er dit jaar ook weer zijn geweest. Want jullie zijn vandaag bij elkaar gekomen. Ja. Wat, wat, wat zijn de belangrijkste wijzigingen als je kijkt naar de afgelopen seizoenen? Nou. En wijzigt niet zo heel veel. Het zou heel vreemd zijn als we elk jaar nieuwe richtlijnen hadden. Er is natuurlijk elk jaar aandacht voor de aanpak van hart- en ruw spel. Ernstig gemeenspel. Ja, want uh, dat zijn uh, de, de, de ergste overtredingen die uh, vragen de meeste aandacht. Leveren de meeste stop, stof uh, tot discussie. Dus. Daarvan zeggen wij van, uh, scheidsrechters, let op je zaak. En wat zijn dat? Ja. Zijn dat de, de zogenaamde doodschoppen? Zijn dat de tekkels van achter, Of zijn dat nou net die dingetjes, zoals vorig jaar... het geval dat je met toyvonen op de tenen gaan staan? Dat soort dingen. Uh, elk jaar hebben we natuurlijk de doodschoppen, de tekkels van achteren. Uh, dit jaar is er uh, het op de enkels trappen bijgekomen. Het doortrappen op de enkels is een Europees probleem... want het is niet alleen Nederland, hoor. En uh, daarbij komen dan inderdaad die dingetjes als uh, de zogenaamde slimmigheidjes... Een, een, uh, over een een vooractie maken, een overtreding maken om vrij te komen voor het doel. Ja, het op de tenen gaan staan. Uh, ja, het bijtincident heeft natuurlijk veel losgemaakt. Waar, ja, precies. Uh, aan de andere kant, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Want het zijn toch een aantal incidenten geweest. Het is niet zo dat dat elke week voorkomt. Maar aan de andere kant, als je het niet aanpakt, uh, dan zou het wel die kant op kunnen gaan. En dat willen we niet. We zijn samen verantwoordelijk voor een uh, sportieve wedstrijd. Wat vind je zelf uh, vervelender om als scheidsrechter mee te maken? Of als baas van de scheidsrechters in jouw geval. Um, die kleine incidentjes die uiteindelijk een hele grote invloed blijken te hebben... op de manier waarop de arbitrage bekeken wordt. Bijvoorbeeld hè, dat op de tenen staan van Toyvonen. Of die grote zaken. Hè. Is, je noemde het net al dat incident met Bakkal. Maar dat ziet iedereen op een gegeven moment. Ja, weet je, het, het gaat er ons om dat in meer brede zin die wedstrijden op een uh, goede en, en uh, sportieve wijze tot, tot een einde worden gebracht. Daar zijn wij als arbitrage verantwoordelijk voor, maar wel samen met spelers en samen met trainers. Uh, en uh, juist daarvan proberen we iedereen te overtuigen. Nou, want als het alleen bij ons vandaan moet komen, gaat het niet goed komen. Nee, maar ik probeer er min of meer mee te zeggen, um, worden jullie soms ook niet bedonderd door de spelers? Het zijn net de dingen die een scheidsrechter op het veld niet ziet, waar uiteindelijk een scheidsrechter wel weer op afgerekend wordt. Ja, dat klopt. En uh, dat zijn ook aspecten waar wij uh, trainers en spelers op aanspreken. Want uh, als ze achter ons rug over trainingen maken, ja, dan moeten ze niet naar ons kijken als het gaat om de verantwoordelijkheid. Ja, want als wij het niet kunnen zien omdat ze het zo slim aanpakken, ja, dan wordt het voor ons een lastig verhaal. Ze zijn er zelfs een beetje trots op soms. Hè? Ze van, nou ja, we hebben dit toch maar even mooi gedaan en uh, niemand heeft het gezien. Ja, klopt. Ja, en dat is jouw ja ook iets waar wij onze vinger bij opsteken en zeggen, van, jongens, zo moeten we het niet doen. Uh, en als je dat dan toch wil doen, prima. Maar klaag dan ook niet als je een keer benadeeld wordt. De elleboogstoot, daar ja, wordt heel veel aandacht aan besteed. Je kunt nauwelijks meer zeggen dat dat niet echt zichtbaar is. Uh... Maar goed, het ontgaat natuurlijk de scheidsrechter wel eens. De elleboogstoot, op televisie is hij prachtig in beeld te brengen. En in de wedstrijd blijft dat lastig te herkennen. Ja, ook de intensiteit van de stoot, met hoeveel geweld het wordt gedaan... of het met opzet gebeurt of uh, de, de, het slachtoffer hard wordt geraakt... het is heel moeilijk te zien, heel moeilijk in te schatten. Ja, en uh, om die reden uh, heeft dat ook elk seizoen weer de nodige aandacht. Ja, en uh, ja, ook om die reden vragen we ook de spelers hierin... hun verantwoordelijkheid te pakken. Want dit wil je collega toch niet aandoen. Hoe gaat het in zijn werk dan? Want dat leggen jullie neer na zo'n dag als vandaag. Van jongens, denk eraan, ook de speler heeft hier een verantwoordelijkheid... de trainer heeft hier dus een verantwoordelijkheid... want dat is de opvoeder tussen steken. Ja, ja, dat is niet alleen vandaag uh, overgebracht. We hebben het vandaag gepresenteerd aan scheidsrechters en aan uh, aanwezige mensen van de pers. Maar we zijn uh, de afgelopen vier weken met uh, 15 scheidsrichters op pad geweest... richting uh, 36 profclubs... Uh, om de hele selectie van al die clubs uh, hiervan op de hoogte te brengen. Die scheidsrichters hebben uh, het verhaal gepresenteerd daar... zijn. Ook, uh, waar, waar nodig de discussie aangegaan met die spelers en daar komen er ook heel leuke dingen uit, ja, want je ziet ook dat spelers uh, daar eigenlijk ook wel open voor staan. Uh, zeker, in nou, en, hoe moet ik me dat voorstellen? Zo'n speler die dan zegt: Ja, ik weet ook wel dat ik het af en toe wel eens doe, maar ja. We zijn nu toch helemaal jongens. We willen dat gewoon proberen op het veld. En nou ja, het gaat, het gaat ook om veel geld. Ja, Je ziet natuurlijk ook het verschil tussen de setting van een uh, ontspannen bijeenkomst. Of uh, de wedstrijd en de spanning die, en de emotie die daarbij uh, komen kijken. Maar, maar goed, het, het, is, het gaat ons erom om dat verschil iets kleiner te maken. En uh, de speler zoveel bij te brengen. Dat hij ook tijdens de wedstrijd beseft dat hij sommige dingen niet moet doen. Wij vergelijken onze voetbalcompetitie graag altijd met die in het buitenland. Met de grote competities. Hoe staan we met de arbitrage ervoor, als je kijkt gewoon naar de arbitrage in de wereld? Ja. Nou, we staan als Nederlandse arbitrage goed aangeschreven in Europa en in de wereld. Uh, we hebben het uh, qua structuur uitstekend voor elkaar. Dat is met het hele Nederlandse voetbal, want het Nederlandse voetbal wordt als een voor, voorbeeld gezien voor de, de meeste landen. Uh, en uh, met de arbitrage staan we er goed op. We worden in diverse landen uitgenodigd om ook competitiewedstrijden te fluiten die door de... Uh, uh, Eigen scheidsrechters niet gefloten kunnen worden. Ja, en Europees gezien krijgen we voor Champions League en Europa League heel veel wedstrijden te fluiten. En dat, uh, dat gaat prima. En zien we dat ook terug op de grote toernooien? Want ja, EK, wat er nu weer aan staat te komen. De WK's natuurlijk die we achter de rug hebben. Ja, klopt. Uh, bij, uh, onze doelstelling voor, voor komend jaar is inderdaad een arbitrageteam afleveren uh, op het EK voor, uh, voor 2012. In uh, Polen en Oekraïne. Ja, en uh, we hebben daar twee kandidaten voor, Buren Kuipers en Kevin Blom. En dat moet dan één van die twee zijn? Ja, het ja. zal waarschijnlijk één van die twee worden. Uh, het is aan de UEFA om dat te bepalen. Ja, en uh, goed, uh, wij wachten dat rustig af en het is uh, aan ons om ervoor te zorgen dat die mannen optimaal geprepareerd zijn. En als het nou. Geen van de tweeën wordt. Wat, wat dan? Nou, dat zou wie, wie rekent zichzelf dat aan het hart staan? Dat zou een grote teleurstelling zijn. Uh, niet in de laatste plaats voor die man zelf. Uh, kijk, het gebeurt puur op basis van kwaliteiten, prestaties. En ze zullen het in de Europese wedstrijden moeten laten zien. Ze moeten zelf zorgen dat ze bij die top zitten en dat ze uh, niet om hen heen kunnen. Ja, en uh, ja, uiteindelijk zijn ze daar zelf voor verantwoordelijk. Ja, de scheidsrechter is zelf verantwoordelijk, maar de scheidsrechtersbaas, ik kan me voorstellen, die trekt zich dat zelf natuurlijk ook al aan. Nou ja, goed, het is natuurlijk voor ons een uitdaging om ervoor te zorgen dat die mannen of een van die mannen erbij zijn. Ja, en, uh, ja goed, daarom zetten we het ook neer als doelstelling. Want ik vind wel dat je ambitieus moet zijn daarin. Ja, hoe moeilijk is het trouwens om op zo'n groot toernooi terecht te komen als scheidsrechter? Kijk, voor een ploeg is het ja, eenvoudig, tussen aanleidingstekens. Die ziet op een gegeven moment met welke ploegen die is ingedeeld in een pool. En moet uiteindelijk dan maar de beste worden of, of de tweede beste? Ja, nou, bij een scheidsrechter ligt dat toch iets anders. Er zijn natuurlijk 52 Europese landen die eh, graag het scheidsrechter af willen vaardigen. Maar er mogen maar 12 scheidsrechters naartoe. Nou, wat je ziet is dat landen als Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk uh, al snel een streepje voor hebben. Grote voetballanden, uh, veel uh, goede scheidsrichters. En dan blijven voor die overige uh, 6, 7 plaatsen uh, 5, 6, 47 uh, landen over, die allemaal een afvaardiging willen sturen. Nou, Je begrijpt, dan wordt de spoeling wel eens ja. dun. Maar ja, nogmaals, dat is ook de uitdaging die je voor ons in zit om er dan toch bij te zitten. Ja, heeft dat dan ook een beetje te maken met macht, uh, met politiek? De grote landen, de grote voetballanden? Nou, weet je, kwaliteit staat voorop, ook voor de UEFA. Maar ja, dan zal er ook wel iets van de, de invloed van de grote voetballanden aan te pas komen... Ja, en ja, goed daar kun je heel ingewikkeld over doen. Je kan ook zorgen dat je bij de eerste uh, drie of vier zit, zodat ze niet om je heen kunnen. Ik wou net zeggen, andersom, als wij een Colina op dit moment in huis zouden hebben, dan, dan vloot die op alle grote toernooien. Precies, als de uh, Europese nummer 1 een Nederlander is, dan hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. En uh, nou, dat is ook de uitdaging die die mannen voor zichzelf moeten, moeten hebben. Ja, laat ik ze het nummer 1 worden. Zeg nou, nog even iets heel anders. Hè? Uh vrouwelijke scheidsrechters. Wanneer zien wij voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter in het betaald voetbal? Nou ja, we hebben een vrouwelijke assistent in het betaalde voetbal. Dat vinden we al een hele mooie stap. Laten uh, ja, uh, voor elke vrouw in Nederland een uitdaging zijn om uh, in dat opzicht de eerste te zijn die ook op het veld uh, met fluiten in de mond de wedstrijd leidt. Nou, want dat lijkt ons uh, prachtig. Ja, ze hebben alle gelegenheid, maar het is voor uh, een dame niet zo makkelijk om uh, uh, fysiek gezien aan alle eisen te voldoen. Dat voetbal gaat natuurlijk heel snel. Uh, de mannen moeten er hard voor Trainen. Uh, en voor vrouwen is dat gewoon nog lastiger. Die moeten echt uh, een, een groot loopvermogen hebben en er heel hard voor werken. Nou, er is in ieder geval één vrouw die het geschopt heeft... tot assistent scheidsrechter in de eerste divisie, uh, Nicolette Bakker. Daarmee is het trouwens een bijzonderheid in deze mannenwereld. Heel stoer. Ja, echte kick. Jij komt uit een echte scheidsrechtersfamilie uit Emlo. Je vader was een goede scheidsrechter. Je broer heeft gefloten, jij hebt gefloten. Maar je hebt een gegeven moment gekozen om uh, assistent scheidsrechter te worden. Waarom? Um, ik was uh, op een gegeven moment beide, zowel assistent als scheidsrechter en ik moest toen echt wel een beetje gaan kiezen we, ja, waar, wil ik, uh, uh, waar, waar wil ik op ik op zetten en voor de volle 100% voor gaan. En ik was internationaal assistent, dus eigenlijk was die keuze niet zo heel erg moeilijk. Hoe wordt het op jou gereageerd? Want ja, een vrouw in het voetbal, in een mannenwereld, worden vaak de wenkbrauwen gefronst. Nou, er wordt lacheren gedaan, giechelend en uh, er wordt genoeg over gezegd en ook de nodige opmerkingen over gemaakt. Maar uh, ja, over het algemeen heb ik het nog niet als heel vervelend ervaren. Voel je ook een bezienswaardigheid? Uh, ik ben me wel heel erg bewust van alles en iedereen die het interessant vindt, ja. Wat mag jij uh, dit seizoen, want we staan aan de voorhand van het seizoen, uh, waar mag je, wat mag je allemaal vlaggen? Uh, eerste visie, wat mag je allemaal? Eerste divisie, jubilelik mag ik vlaggen en daarnaast worden, wordt mijn wedstrijdpakket aangevuld met de belofte eredivisie die ik voorgaande seizoen ook heb gedaan. Ja. En dat is mijn wedstrijdpakket voor komend seizoen. Dus nog uh, geen eredivisie? Nee, geen eredivisie. Je bent voorlopig voor alles geslaagd, dus je bent er klaar voor? Absoluut en ik heb er heel veel zin in. Nou dat is mooi, dat zei Nicolette Bakker tegen Rob Fleur. Uh, Dick van Egmond, wat verwacht je van deze vrouw? Uh, dat ze, uh, ja, ze is een goede kandidaat, uh, ze vlagt uitstekend. En ze is een goede kandidaat om op termijn ook door te stromen... richting een juniorlijst en uh, wellicht ook een seniorlijst. En, uh, nou ja, goed, ze zal, uh, als het gaat om beoordelingen... op dezelfde manier uh, moeten worden beoordeeld als de heren. Ja, want uh, we kunnen in dit geval niet aan positieve discriminatie doen. Maar uh, zij heeft alle kans om uh, te laten zien wat ze in huis heeft. Ja, is het voor jullie wel iets bijzonders? Ja. Hey, want zij is toch een mannenbolwerk? Ja, uh, natuurlijk is het bijzonder. Zo wordt het ook wel gezien. Maar we vinden het ook heel leuk dat er een keer een vrouw zover komt. We hebben een aantal jaren geleden een dame gehad die uh, twee wedstrijden gevlacht heeft... maar helaas de conditietest niet wist te halen. Want ja, dat, dat is gewoon heel lastig voor, de, voor die dames. En uh, we hopen dat uh, Nicolet uh, het lange volhoudt. Ja, nou zijn er vrouwen in het buitenland die als scheidsrechter uh, kunnen optreden. Ja. Is dat een streven of zeg je daarvan... Ja, het hoeft niet per se, uh, we kijken gewoon wie de beste is en die komt er wel door. Ja, kijk, we moeten het niet groter maken dan het is. Als uh, talentvolle vrouwen zich aandienen, zullen ze alle gelegenheid krijgen. We vinden het ook heel leuk, maar we maken het niet een apart streven van. Dat uh, gaat wat ver. Oké, okay. Dick van Egmond, bedankt. Sport kort. De Duitse wielrenner Marcel Kittel heeft na de eerste, ook de tweede, etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Skillshimano Shimano was opnieuw de snelste in een massasprint. Hij vergrootte ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. En een andere renner van Skillshimano Shimano gaat de ploeg verlaten. Kenny van Hummel stapt over naar Vacansoleil. Soleil. De sprinter hoopt zich daar meer te kunnen laten zien in de grote koersen. De Belgische ploegen Quickstep en Omega Pharma gaan volgend jaar samen. Omega Pharma wordt de hoofdsponsor en Quickstep een van de co-sponsoren. Omega was op zoek naar een nieuwe co-sponsor na het afhaken van Lotto. Het is nog niet duidelijk welke renners naar die nieuwe formatie overgaan. En bij de Amerikaanse renner Chris Horner van Radio Shack... is een bloedprop in de longen ontdekt. Hij is direct met spoed geopereerd. De bloedprop is nog een gevolg van zijn valpartij in de ronde van Frankrijk. Daarbij liep hij ook een gebroken neus, gebroken ribben en een hersenschudding. Op. De bijna veertiger Horner heeft zijn contract wel voor twee jaar verlengd. Datzelfde deden ook twee andere Radio shack renners Andreas Kleuden en Janis Brajkovic Allemaal bij die ploeg in dienst tot eind 2013. Opmerkelijk is dat ze tijdens de laatste Tour de France... alle drie Parijs niet haalden vanwege valpartijen. En de Spanjaard Samuel Sanchez heeft het criterium de draai van de Kaai gewonnen. De winnaar van de bergtrui in de laatste Tour de France... liet in Roosendaal Ivan Basso en Johnny Hogerland achter zich... Dan een softbalbericht. De Nederlandse softballers hebben op het EK... en het Italiaanse Ronchi de Legionaro... ook een tweede en derde wedstrijd gewonnen. België moest er met 9-0 aan geloven... en Spanje vervolgens met 10-0. Gisteren hadden de Nederlandse vrouwen Oekraïne... al met 24-0 opgerold. Today I don't feel like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 Het goede voornemen van Bruno Mars de Lazy Song not doing anything at all het seizoen is afgelopen zaterdag officieel begonnen... met de strijd onder Johan Cruijffschaal. FC Twente pakte de eerste prijs van het seizoen door met 2-1 te winnen in Amsterdam. En aanstaande vrijdag begint de competitie dan echt... met het duel tussen Excelsior en de grote broer uit Rotterdam, Feyenoord. We gaan alvast even vooruitblikken op de competitie. We doen dat met verslaggever Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Gio. Heb jij afgelopen zaterdag de kampioen van dit seizoen al aan het werk gezien? Ja, dat zijn van die vragen. Uh, ik, ja, ik, uh, dan ga je mij gelijk persoonlijk vragen van wat ik ervan denk. Ik denk van wel, want ik uh, moet je zeggen dat als ik nu zou moeten gaan gokken bij een goed kantoor en mijn geld zou moeten gaan zetten op een kampioen, dan zet ik toch mijn geld op Ajax. Want ik vond, uh, ondanks het feit dat Ajax uh, verloor van FC Twente, dat geeft overigens ook aan hoe knap het is van Twente om die wedstrijd toch nog te winnen, dat ik Ajax vooral in de eerste helft erg goed vond spelen. En uh, dat is wat mij betreft. Uh, de kampioen. Maar goed, dat zijn wel die voorspellingen. Dan bel je me over. Uh, een maand dingen. In ieder geval. Hè, ja, en dan, uh, hè? dan heb ik het weer gedaan. Dan kunnen we gaan lachen. <laughs> ja, nee. maar even serieus. Gaat het kampioenschap wel. Dat is misschien wat minder uh, uh, gokken of wat minder, minder persoonlijke voorkeuren uitspreken. Maar gaat het uiteindelijk wel weer Ajax, PSV, Twente? Zijn dat de drie grote clubs? Ja, dat wordt eigenlijk bijna... Ja, misschien kan je nog niet helemaal van traditioneel uh, spreken... maar toch de laatste seizoenen zijn dat de drie waar het tussen gaat. Uh, nou, het verhaal van Feyenoord is bekend. Hè? Dat is altijd de traditionele top drie geweest eigenlijk. Ajax, PSV, Feyenoord. Nou, Feyenoord weggezakt. Twente is daarbij gekomen en Twente doet het nog steeds goed. Heeft nog steeds een uitstekende selectie, is behalve... Of Theo Janssen niet zo heel veel geraakt Dus die, je kan ervan uitgaan dat die, en ook gezien de wedstrijd van zaterdag... qua resultaat dan, dat die gewoon mee gaan doen. Nou, PSV moet altijd meedoen om de titel. Hebben daar ook genoeg kwaliteiten voor in huis. En Ajax is de kampioen, is ijzersterk, doet altijd mee. Dus het gaat gewoon tussen die drie. Daar kan je gewoon van uitgaan. Dus nou, laten we gewoon straks... een, moet een open deur intrappen, denk Nou, ik. dan gaan we straks gewoon wat dieper in uh, op de, de, de, de aspiraties van die drie clubs. Uh, dan even helemaal naar de onderkant van de ranglijst. wie gaan de strijden tegen degradatie? Ja, ik denk uh, dan, dan kijk je sowieso naar de ploegen die uit de Jupiler League komen. In dit geval dus RKC. Uh, dat, is, dat is een ploeg die krijgt het normaal gesproken gewoon, gewoon lastig. Is ook uh, uh, toch behoorlijk wat kwijtgeraakt. Zeker met Boerichter, een hele belangrijke speler kwijtgeraakt. Excelsior, natuurlijk vorig seizoen wel heel goed gedaan. Maar als je ziet wat die allemaal zijn kwijtgeraakt aan uh, onder andere Feyenoord. Maar ook een Roorda die terug is naar Heerenveen en zo... Uh, kan ik nog wel een aantal spelers noemen. Ik denk dat zeker die twee... en de graafschap moet ik ook nog zien nu de ridder weg is. Er zijn toch ook een paar spelers weg waarvan je denkt... zo, dat is niet mis. Dat zijn wat mij betreft clubs die, uh, die aan die onderkant gaan bungelen... en die het gaan uitvechten daar. En dan even los van kampioens of degradatiekansen... Uh, uh, welke club heeft er eigenlijk afgelopen zomer het beste ingekocht? Ja, dan kijk je toch snel naar de bovenkant... want daar zit het geld en dan gaat het tussen PSV en Ajax. PSV heeft uh, Mertens, Wijnaldem en Strootman voor een hoop geld gehaald... En Ajax, uh, Jansen, uh, Boerichter en Zichtorsson. En dan ook nog Serrero, die van Ajax Cape Town is gekomen. Dat kan een enorme verrassing worden komend seizoen. Als ik moet kiezen tussen die twee, dan zou ik zeggen Ajax. Vooral om uh, Zichtorsson. Ik vind het echt een hele, hele goede aankoop van, uh, van Ajax. Maar, maar ja, als bij PSV gaat draaien met die, uh, die jongens als uh, Strootman, Wijnaldum en Mertens... dan kan je ook zeggen dat die het goed hebben gedaan. Maar dat zijn natuurlijk wel de clubs die echt kwaliteit hebben gekocht. Die echt spelers hebben gekocht die de laatste jaren zijn opgevallen. Het moet allemaal nog beginnen, hè? Komen het dan die, die eerste wedstrijd of de eerste, eerste ronde van, van de eredivisie. Er zijn al clubs die Europees hebben gespeeld. Hebben die nou een voorsprong op de rest? Ja, ik vind het altijd een beetje uh, moeilijk. Want je kan zeggen, ja, die zijn, uh, zijn eerder begonnen... zijn misschien eerder op conditie, hebben belangrijke wedstrijden gehad. Maar ik vind aan de andere kant dat als jij uh, dit weekend er nog niet klaar voor bent... als club zijnde, conditioneel, uh, of op wat voor ander gebied dan ook... dan heb je het gewoon niet goed gedaan... Dus, dus je kan zeggen die andere clubs die Europese spelen, zoals AZ, die hebben al een wedstrijd om het echie gehad. of Twente die uh, uh, lastige wedstrijden in Roemenië moeten spelen. Nog, ja, dan kan je zeggen daar hebben ze een voorsprong, maar ze hebben ook een moeilijke reis achter de rug de afgelopen week. Dus het is een beetje een weegschaal. Uh, ik vind het verwaarloosbaar eerlijk gezegd. Nou, ik had het al beloofd en we gaan het ook even hebben over de clubs afzonderlijk. Uh, laten we eens beginnen gewoon met Ajax. De landskampioen Theo Jansen. van Twente naar Ajax, uh, is hij die nieuwe leider? Hij zou het wel moeten zijn. Uh, was dat opweziging. te zien afgelopen zaterdag? Nou, dat vond ik niet. Nog, nee, zaterdag uh, nog niet echt. Uh, maar er zijn natuurlijk wel meer spelers die het kunnen oppakken. Uh, ik bedoel, uh, Vertongen is natuurlijk ook achterin wel een leider. Is ook de eigenlijke aanvoerder van Ajax Jansen. Droeg die aanvoerdersband omdat Vertongen er niet was. Maar goed, uh, Theo Jans is niet voor niks door Ajax gehaald. Moet daar een belangrijke rol gaan vertolken. Het viel me nog wat tegen... Uh, maar ik heb ook andere wedstrijden in de voorbereiding gezien. Ja, hij kan natuurlijk verschrikkelijk goed voetballen. Ajax heeft een nieuw wapen als het gaat om de opening op het middenveld... naar de zijkanten met Theo Jansen in de ploeg. Uh, ja, hij, of hij het gaat worden, weet ik niet. Hij kan het wel worden. We kennen zijn kwaliteiten de laatste seizoenen. Hij heeft ook nog een vrije trap en een hoekschop. Een uh, vrije trap qua assist. Hij zou het moeten gaan worden, ja. Dus we gaan zeggen ja. Gaat nou. Theo Jansen de nieuwe leider van Ajax worden? Ja. En een van de mannen die die zou moeten gaan bereiken is Ziktorsson. Gaat dat, ja, dat vind... de spits worden waar het zo spits. lang mee verwacht? Ja? ja, ik denk het wel. Ik vind het echt een, een, een geweldige spits. Hij is nog zo jong, 21. Uh, afgelopen zaterdag in die wedstrijd uh, tegen Twente, zag je al wat voor kwaliteiten hij heeft. Hij kan snel wegdraaien. Hij heeft uh, enorm loopvermogen. Is snel en is. Onder Verbeek, uh, want er wordt vaak gezeurd uh, over dat Verbeek zijn spelers zo graag het uh, krachthonk in wil uh, hebben... en dat hij altijd maar met gewichten bezig is. Onder Verbeek is hij echt zo ontzettend sterk geworden. Een jaar geleden heeft Verbeek bij AZ tegen hem gezegd... Uh, jij gaat nu maar eens aan die spiermassa werken. En dat heeft bij deze jongen ontzettend goed uitgepakt. Hij is ijzersterk, hij is kopsterk, hij is snel, hij is doelgericht. Ik, uh, ik denk dat... Maar dan uh, begeef ik me weer op glad ijs dat dit de sensatie van het komende seizoen gaat worden. Nou, goede invloed dus ook van zijn oude trainer, van Gert-Jan Verbeek. Uh, over de trainer van Ajax uh, gesproken. Ja, vorig seizoen Frank de Boer. Hij kwam en uh, ja, hij overwon letterlijk. Uh, kan hij die lijn voorzet, voortzetten? Ja, nou goed. De, de, de, ja, uh, hij zal wel moeten. Zeker omdat hij zich versterkt heeft. En uh, uh, hij is kampioen geworden met goed voetbal. Er zijn uh, versterkingen gehaald. Uh, er is niet eens een keus voor Frank de Boer. Hij gaat die lijn uh, voortzetten. Dat kan niet anders. En het vertrek van Stekelenburg? Moet hij zich daar zorgen over maken? Nou, Vermeer, Vermeer is natuurlijk in principe een goede keeper. Dat heeft hij de laatste uh, wedstrijden zeker laten zien... ook toen uh, Stekelenburg er niet was het afgelopen seizoen. Maakt af en toe wel een foutje, wat meer dan, uh, dan Stekelenburg deed. Maar normaal gesproken is Vermeer natuurlijk de eerste keeper van Ajax... Uh, en uh, ja, dat, dat, ik zou maar als ik Frank de Boer was daar niet al te veel zorgen over maken. Het is geen Stekelenburg, maar goed, wie is dat wel? Gaan wij naadloos verder met uh, PSV. Uh, laten we eerst eens even gaan luisteren naar de, aanvo de nieuwe aanvoerder van PSV. Ola Toivonen, Angelo Terwiel, die sprak met hem. Ola, aanvoerder van PSV, hoe is dat? Dat ah, is goed. Grotte, grote eer. Ja, top. Wat is jouw mening van het PSV dat er nu staat? Tot nu toe de voorbereiding. Hoe staan jullie ervoor? Ik denk we staan goed, uh, goede resultaat in, in de voorbereiding, goed getraind en uh, ja wij uh, ja, we staan goed, ik denk. Misschien uh, nog uh, twee of drie jongens uh, aankopen voor de club, voor, voor blijven een echte kampioenschap. Uh. En dan heb je het over een spits, dan heb je het over een centrale verdediger en wat nog meer dan? Ja precies, ja, misschien nog een verdediger of nog een spits, ik weet niet. Maar uh, ja, 100 procent hebben we twee, twee spelers. Dat weet je zeker. Zou jou de naam Monier Elhamdoui wat lijken voor PSV in de spits? Ja, ik denk hij is een goede spits, natuurlijk. Uh, ik weet niet wat er uh, gebeurt in Ajax de laatste tijd, maar ja, hij is een goede spits, natuurlijk. Jeroen, Jeroen Elsel van de telefoon. Uh, moet PSV eigenlijk nog wel spelers kopen? Nou, een spits zou uh, uh, geen groot gemis zijn voor PSV... want uh, Toy lijkt mij in principe gewoon de man die daar in de spits moet gaan lopen... en hij uh, is zelf behoorlijk eigenwijs uh, en wil daar niet spelen... Ja, wie moet je er dan gaan neerzetten? Moet je Lens in de spits gaan zetten, die toch gevaarlijker is uh, vanaf de zijkanten? Zeefuik, is die goed genoeg? Ik denk het niet. Zeker niet om een heel seizoen in de spits te staan bij PSV. Dus normaal gesproken, als Toyvonen niet wil en Rutte laat zijn oren hangen... naar zijn nieuwe aanvoerder, ook opvallend... dan denk ik dat het uh, zeker zal moeten, een nieuwe spits bij, ja. bij, uh, bij PSV. Genoeg kwaliteit, uh, hoor, vanaf de zijkanten. Maar het is aardig als je iemand in het midden hebt staan die er gewoon 20 inschiet. Ja, er valt de naam Mounir Hamdoui. Uh, past die bij PSV? Ja. ja, Paste die is, bij Ajax? Ja, ja die, je kan zelf zeggen, Paste die bij AZ toen hij met AZ kampioen werd. Het is gewoon een hele moeilijke jongen dat het een goede voetballer is, dat is wel duidelijk. Uh, alleen het is altijd maar de vraag of er een trainer tussen zit die met hem kan omgaan. En of hij kan omgaan met de rare trekken die uh, El Hamdoui heeft. Want dat is natuurlijk een. Het is een blijft een opmerkelijke jongen in zijn gedrag. Dat is altijd het probleem geweest. Uh, ik. Zou, ja, ik heb PSV willen hebben, maar ik vind het een groot risico. Want je weet nooit waar het naartoe gaat. Maar voorlopig is hij gewoon te duur. Dus is het nog niet uh, in vragen. De transfersom die Ajax vraagt is voor PSV te hoog. En dan hebben we het nog niet eens over het salaris van El gehad. Van PSV naar FC Twente, uh, kleine stap, de bekerwinnaar, uh, co-adriaanse daar, derde trainer alweer in een jaar. Is dat trouwens goed voor een club? Drie keer een, een nieuwe trainer aan het begin van het seizoen? Ja, normaal zou je zeggen, nee dat is niet goed, vooral als je uh, uh, gaat kijken naar continuïteit. Maar bij Twente zit het denk ik iets anders, daar uh, ligt de kracht in de leiding van de club. Munsterman, uitstekende voorzitter, met een technisch team eromheen, onder andere ook Jan van Hals. Daar is de rust. Zij bepalen... En kijk, het is niet goed als een club een uh, derde trainer in drie jaar krijgt... op het moment dat je iedere keer een trainer ontslaat. Er is bij Twente natuurlijk een heel andere situatie gaande. De eerste trainer, uh, McLaren, is kampioen geworden. De tweede, Predom werd het bijna. En nu krijg je de derde, die alleen maar zijn ideeën wat kan uitvoeren... wat kan uh, uh, uh, ja, zeg maar, uh, uh, voortzetten als het gaat om wat er in het verleden is neergezet de laatste paar jaar. Dus ik denk dat het in dit geval niet zo'n groot probleem is. Zeker ja, met Ko want dat is natuurlijk. Het is gewoon een toptrainer. Ja, ze hebben daar in Enschede nog steeds roeis eh, rondlopen. Is het eigenlijk niet heel gek dat hij daar nog steeds voetbalt? Nou, ik vind van wel. Ik bedoel, uh, jij hebt hem ook gezien. Het is een ja, natuurlijk een genot, genot om hem op, uh, op de Nederlandse velden te hebben rondlopen. En uh, het liefst zie ik hem hier nog, uh, nog jaren spelen. Ja, maar hoe maar kan het is dat? Natuurlijk Zijn ze blind uh, uh, om ja, ons heen? Nou ja, misschien, uh, misschien durven ze niet. Misschien uh, weten ze niet uh, of, ze, of ze hem uh, op een bepaalde positie kwijt kunnen in het buitenland. Ik vind het ook opmerkelijk. Misschien is het wel een uh, positief uh, feit voor Twente dat hij bij Costa Rica speelt en zich in het nationale team niet zo kan uh, tentoonstellen als het gaat om een groot podium. Want Costa Rica heeft dan uh, in deze zomer de Gold Cup gespeeld in Amerika. Nou ja, god, ik denk niet dat, uh, dat daar nou iedereen helemaal wild van is geworden... van de prestaties van Ruiz. Dat Costa Rica is natuurlijk niet een geweldig team. En uh, ja, ik, ik begrijp er ook helemaal niets van. Als ik een Europese club was, een, een Europese topclub, had ik hem altijd gehaald. Maar laten we er niet te veel over klagen. Nee, ze er zijn niet veel over praten. Gewoon lekker laten spelen daar. Hey, ja. uh, Feyenoord, tenslotte. Uh, weinig geld voor de spelers. En toch stapt Ronald Koeman in dat nieuwe avontuur. Snap jij dat? Als ik in de huid kruip van Ronald Koeman, dan denk ik het wel te begrijpen. Want als je kijkt naar de cv van Ronald Koeman de laatste jaren... met het uh, verhaal AZ, met het verhaal Valencia, was Koeman natuurlijk ook... Uh, nou, niet de meest gewilde trainer meer, denk ik, uh, voor mooie clubs. Nou, Feyenoord is een club uh, die in zijn hart zit, heeft hij zelf natuurlijk gespeeld. Hij is gek van die club, komt dan voorbij. Hij uh, neemt dat risico, wil er wat van maken, krijgt ook niet meer het salaris wat hij in het verleden gewend is. Nou, het is, uh, het is een braaf stap, vind ik. En uh, uh, ja, het is een dappere stap. Ja, uh, iemand die een stad trouwens niet heeft gezet is, Leroy Ver, uh, Dreigt dreigde te vertrekken, blijft toch uiteindelijk in Rotterdam. Ik kan me voorstellen dat dat niet geweldig is voor de motivatie als zoiets uh, gebeurt. Nou, ik snap wel, kijk, als je weg wil en uh, zo'n club laat je niet gaan... dan snap ik wel dat je dat vervelend vindt. En zeker de dingen die daarna gebeurd zijn rond, uh, rond de supportersbedreiging... zijn natuurlijk verschrikkelijk. Dat mag niet gebeuren, dat is schandalig. Uh, maar aan de andere kant, Ver heeft een contract getekend. staat onder contract bij Feyenoord. heeft dat uh, ooit met zijn volle verstand gedaan... ...is een kerel moet uh, ook gewoon beseffen dat hij, uh, als hij niet weg mag... ...dat hij gewoon moet werken en voetballen uh, bij zijn werkgever... Uh, ...zijn uiterste best moet doen. Dus ik vind het altijd een beetje zwak. Ik vind niet dat je een echte kerel bent als je gaat klagen over motivatieproblemen. Ik snap dat het vervelend is, maar als het zo is, dan heb je maar gewoon... ...ja, uh, mag ik het zeggen, je stinkende best te doen voor je eigen werkgever. Terecht. We hebben maar vier clubs aangestipt. Uh, Jeroen, uh, de grote verrassing vorig jaar ado Den Haag, dit jaar... Ja, euh, dat, zou je AZ een verrassing mogen noemen als dat heel goed gaat... met de spelers die ze zijn kwijtgeraakt en die ze gehaald hebben? Eh, dat is moeilijk. Dat is niet een verrassing als ADO Den Haag, wat jij bedoelt. Als ik nou gek moet doen, dan zou ik gaan voor... Of Heerenveen, of NEC komend seizoen. En waarom NEC? Want dan denkt iedereen... Ja, Vleemings toch weg. Ja, dat komt omdat ik die Alex Pastoor toch een trainer vind... waarvan je zegt, die kan iets extra's brengen aan een elftal. Heeft een aardig voetbalidee nu ook weer. Hij gaat scheun in de spits proberen. Het loopt nog niet echt in de voorbereiding. Maar ik ben toch ontzettend nieuwsgierig naar NEC. En misschien gaat het helemaal mis... En dan kan je hem over negen maanden weer uitlachen. Of over een maand of tien. Nou, je hebt ons in ieder geval weer helemaal lekker gemaakt. Over een kleine week, of een paar dagen, dan begint het gewoon allemaal weer. Ja, lekker hè. Veel leuker dan fietsen toch, Gio, of niet? Nou, dat niet hoor. Maar toch, ik vreug me er al op. Johan Nelson was dat. Goed, dan gaan we naar een opmerkelijke transfer deze zomer in de eredivisie. Uh, de terugkeer van doelman Piet Veldhuizen bij Vitesse. De pas 24-jarige keeper klopte nog niet zo lang geleden nadrukkelijk op de deur bij het Nederlands elftal. Maar na een volledig mislukt seizoen bij het Spaanse Hercules Alicante... lijkt Veldhuizen voorlopig weer terug bij af. Verslag, uh, verslaggever Ragnar Niemeyer blik vooruit. Nee, blikt terug en kijkt vooruit. Ik een sterke jongen voor mezelf. Uh, krijg ik raak niet zo snel in de put. Ik heb wel wat, dingen, wat, uh, wat meer dingen meegemaakt in mijn leven wat me meer dierbaar is. Dus uh, ja, wat is eigenlijk dan, uh, ja, wat is dan eigenlijk een jaartje voetballen? Ja. Op dat moment uh, ben je even, denk je weer zelf shit, hoe kan men dat overkomen? Had je niet verwacht. Maar ja, nogmaals, Ze sta je hier weer... Uh, ja, dan sta je, weet je weer waar je staat en uh, dan moet je weer hard werken om daar uh, overheen te komen. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat dat mij gaat lukken. Want uh, ja, nogmaals, ik heb daar kwaliteit genoeg voor en ik heb daar mezelf vertrouwen. Ja, er is dus daar nooit door weggegaan en uh, ja, dat komt goed. Ik zit met Piet Veldhuis in een bestelbusje op de markt in Arnhem. Vitesse heeft in het centrum van de stad zijn jaarlijkse nogal luidruchtige open dag. Veldhuizen is alweer een tijdje weg bij Hercules Alicante, de club die zich nog een jaar geleden meldde om de keeper naar Zuid-Spanje te halen. Maar Veldhuizen kreeg geen geld, een te kleine auto, de huisvesting was slecht en hij zat er praktisch het hele seizoen op de bank. Ik heb één klein dingetje meegenomen, een wat schimmige foto. Ik heb uitgeprint, ik laat hem van je zien. Dus de presentatie van ja, een jaar geleden nog niet eens. Is dit de boulevard van Alicante? Ja, nee, dit is, dit is Nogmaals, ja, dit zit op de boulevard van Alicante. Hier worden de jongens gepresenteerd. Dus uh, ja, nog allemaal, zoals je het hier ziet, is het allemaal leuk. Maar uh, ja, als je er nu al naar terug denkt, dan is het uh, een grote fiasco uh, bij die club geworden. Wie is die man die naast jou zit? Want er zitten twee mensen achter een papier om een contract te tekenen. Heb ik de indruk, uh, wie zit daar nog naast jou? Ja, dat is de president en de en technisch directeur. Wat is je daarover komen? Nou, overkomen. Dat is, uh, ja, ze zijn dingen beloofd die ze niet na hebben gekomen. En uh, ja, nogmaals, uh, zo zijn. Uh, dit zijn ook uh, mensen, die moet je ook mee leren omgaan. Dat is een goede mentale test. Uh, nogmaals, uh, het is niet leuk als je werkt voor niks. Niemand wil werken voor niks. Maar ja, we zullen zien hoe het uh, gaat eindigen. Nogmaals, uh, een streep eronder en, uh, en op naar het nieuwe avontuur. En dus op dit moment Vitesse. Vitesse, de club waarvoor Veldhuizen tussen 2006 en 2011 al ruim vier seizoenen speelde. En leek de club als reservekeeper van Oranje wel ontgroeid... Maar keert u nu toch terug? Nou, opmerkelijk. Ik denk juist uh, dat het voor mij een goede stap is. Ik had een keuze uit vier clubs. En ik heb voor Vitesse gekozen omdat ik daar ja, toch een fijn gevoel bij had. En het fijnste gevoel. Wilde jij in Nederland ook alleen maar bij Vitesse spelen? bedoel, heeft dat iets speciaals? Nou, Vitesse nogmaals heeft een apart plekje in mijn hart. Maar het is niet uh, dat ik uh, speciaal bij Vitesse wou. Ik heb gezegd, ik sta voor, uh, voor veel open. Moet natuurlijk wel bij mijn passen en een, uh, en een goede, stabiele club zijn. Maar uh, ja, ik denk dat Vitesse op dit moment gewoon uh, voor mij uh, ja, niet moeilijk was om te kiezen. Ik, uh, ja, ik ben gelijk voor Vitesse gegaan. Wat zeg je dan als je weer terugloopt, de Gelderdome binnen? Jongens, daar ben ik weer. Er zitten daar nog dezelfde mensen als een jaar geleden. Hoe ja, was dat? Tuurlijk zitten daar dezelfde mensen. En, uh, tja, het is nogmaals net dat ik niet weg ben geweest. Uh, tuurlijk heb ik een verstapje gemaakt. Nu ben ik weer terug en uh, we zullen zien. Uh, nogmaals... Uh, ja, ik hoop dat ik zo hoog mogelijk kan eindigen met Vitesse. Streep onder het Spanje verhaal en uh, doorgaan met, de, met Vitesse. En ik hoop dat ik iets kan betekenen voor deze team. team. Oké, okay, helemaal klaar dan met Spanje en het Spaanse muziekje ook. Een ander deuntje voor wat spectaculaire reddingen van Piet Veldhuizen, want zo kent u hem. En een buitengewoon vol doelgebied. En een goede redding van Veldhuizen. Een uitstekende redding zelfs van Veldhuizen. Op de inzet van Berg. De vrije trappenbred over de muur en oh, prachtige redding van Piet Veldhuizen die de bal over het doel tikt. Wat een maleo mee, over de linkerkant, maar daar is ook Veldhuizen. Veldhuizen heeft er vertrouwen in dat als mannen als Nicky Hofs en Slobodan Rajkovic zich weer aansluiten bij Vitesse... dat er dan veel mogelijk is met de huidige spelersgroep in het nieuwe seizoen. Ik denk wel dat de kwaliteit wie er nu loopt, dat het wel kwaliteit is. En uh, ja, dat het niet zomaar spelers zijn die overal in elke club lopen. Het zijn gewoon goede spelers, jonge spelers, talentvolle spelers. moeten nog veel leren. Maar ik denk wel dat we heel veel potentie hebben om uh, hoog te kunnen gaan eindigen. Piet Veldhuizen dus weer terug bij Vitesse. Daar gaan we zeilen. Roelof Bouwmeester en Rutger van Schadenburg... strijden deze week op het pre-Olympische zeiltoernooi in Wimmenh voor een Olympisch ticket. Van Schadeburg hoopt in 2012 revanche te nemen voor het mislukte Olympische avontuur in Peking. Floris van Hoorn zocht de twee zeilers in Zuid-Engeland op tijdens een van hun trainingen. Doen we nu naar de zijkant. Wat? Ja, ik achterover of niet. Ja, wacht even, hè? Ja, maar ja. dat kan ik Kees vragen. Roelof Bouwmeester, je vaart de laatste tijd vrij regelmatig mee in medal races. Dus je vaart de laatste tijd regelmatig top 10. Waar is die omslag vandaan gekomen? Nou, het belangrijkste is denk ik een hele grote realisatie... of niet een kleine, eigenlijk een hele grote realisatie... die ik in het begin van het jaar heb gehad over mijn eigen gedrag... en over mijn eigen manier van met de sport bezig zijn. En ik kreeg even een hele duidelijke wake-up call in de Palma tijdens de World Cup met resultaten en met hoe ik in de boot zat... en met hoe ik reageerde op Jaap en de omgeving enzovoort, enzovoort. En daar ben ik serieus mee aan de slag gegaan. En ik, dat heeft eigenlijk wel een aantal zaken... bij mezelf... Uh, naar voren gebracht... die me nu wat rustiger maken. Heeft het succes van jouw zus een rol gespeeld? Ja, ja in zoverre dat, dat ik wel heb gezien wat... wat zij allemaal meegemaakt heeft. En ik heb het eigenlijk nooit als dusdanig herkend, totdat ik zelf die stap nu weer heb gezet. Van, oh ja, dat is eigenlijk precies wat zij een jaar geleden had, of anderhalf jaar geleden. En nu kan ik daar ook heel makkelijk even met haar over hebben. Van, joh, wat, wat was voor jou te moeilijk of makkelijk? En wat denk je dat... Waar, waar moet ik op letten? Waar moet ik mee bezig zijn? Dus het is wel, het is wel een heel goed voorbeeld dicht bij huis natuurlijk. Rutger van Schadeburg, ook een van die lezige waar het goed mee gaat op dit moment. Kan je die progressie verklaren? Ja, deels wel. Maar waar het nou precies allemaal in zit, dat is moeilijk. Uh, progressie zit zeker in een uh, goed teamverband. We hebben nu, uh, Roelof en ik, uh, één eigen coach die fulltime op ons zit, Jaap. En dat werkt heel goed. Uh, vorig jaar waren we met z'n vier aan Jaap erbij. En dan merk je toch echt dat je de aandacht met vier moet delen. En ja, persoonlijke aandacht is heel belangrijk om stappen te maken. Dat, dat merk ik zeker niet. Twee gelijkwaardige zeilers strijden voor één Olympisch startbewijs. Ja, dat is spannend inderdaad. Ja, ja Veel mensen vragen dan ook uh, ja, hoe, hoe dat dan onderling gaat. Maar dat gaat eigenlijk wel heel goed. Ik, uh, ik, zie, ik zie het voor mezelf, de beste die moeten gewoon heen gaan... En ik ga het, ja, Ik wil alles uit mezelf halen om het beste uit mezelf te halen. Zodat ik Rutger ja, de best mogelijke zeiler voor mezelf ben. En is dat beter als Roelof? Nou, dat is dat fantastisch, dan kan ik naar de spelen. Maar is Roelof de betere zeiler? Dan verdient hij gewoon om te gaan. Dus ik moet... Maar er zal, er zal altijd teleurstelling zijn. Ja, voor, voor, ja er zal voor één van de twee uh, toch teleurstelling zijn. Maar... Ja, als ik zelf kijk, ik heb het uiterst uit mezelf gehaald... en ik heb de stap gezet die ik wilde maken, een progressie geboekt. Maar de ander is gewoon beter. Ja, dan is dat jammer, maar... Ja, dat, dat, dat, dat, dat is dan zo. Ja, ik, ik denk dat ik er goed mee kan leven als ik maar 100% uit mezelf gehaald heb. Het doel momenteel is een uh, medaille halen. Dat, uh, dat is echt mijn droomdoel. In Beijing was ik erbij. Dat, uh, dat was voor mij fantastisch dat ik uh, 20-jarige leeftijd uh, daarbij uh, mocht zijn. Helaas gingen de, pre de prestaties echt uh, heel slecht. Het, het zeilen ging niet goed. Maar ik zag al om me heen hoe, iedereen, of, hoe een aantal mensen medailles uh, haalden. En dat heeft heel veel indruk op me achtergelaten. Dat, uh, dat is gewoon echt mijn droom om uh, op dat podium te staan. Waar wil jij nog het meest aan werken? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Met name omdat uh, de verbeterpunten zich zo snel opvolgen nu. Want nu ik eigenlijk mijn hoofd goed op een rij heb gekregen... klinkt een beetje vaag, maar ik weet heel duidelijk weet waar ik mee bezig ben... blijkt dat ik heel veel stiekem maar kon. En dat was Rolf Bouwmeester en Rutte van Schadenburg. De twee Nederlandse zeilers die strijden om het Olympische startbewijs in de laserklasse. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. En morgenavond om tien uur zijn wij er gewoon weer. Weer sport op de dinsdagavond. Tot ziens. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer.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 Zondag 7 augustus in de historische binnenstad van Deventer. Kijk voor meer informatie op deventerboekenmarkt.nl Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao-noordgyjazz.com Dit is Radio 1.